De reiger en de krab Er leefde eens een reiger aan de kant van een poel. Hij ving altijd vis uit diezelfde poel. Elke vis haatte hem, maar hij hield van de vis, omdat... Vis is zo lekker, jam... De reiger had altijd een grote maaltijd en hij genoot van de jacht en maaltijden. Wat gebeurt er met me? De ooievaar werd ouder en zwakker. Hij was uit zijn hum. Zijn vluchten waren langzamer. Ik ben nu al moe. En toen hij dook om vis te vangen ontsnapte de meeste vissen vanwege zijn langzame bewegingen. Oh, mijn gewrichten doen zo'n pijn. Ga daar niet heen. Hij zal je opeten. Ah, geen zorgen. Hij krijgt me al twee weken niet te pakken. Ik was hem aan het plagen, maar hij kan geen eens bewegen. En voordat hij mij probeert te vangen, ben ik al ver van hem weg. Ik laat het je zien. Eten. Ah, capje. Oh. Maar hij valt plat op het water terwijl de vissen naar hun vrienden zwemmen. Zag je dat? We hoeven de reiger niet meer te vrezen. Na een tijdje werd hij zo zwak dat hij niet meer voor zijn eten kon zorgen. Het was inmiddels zo dat de vissen om hem heen zwommen, maar hij ze niet kon vangen. Oh, vervloekt dit oude lijf. Hoe moet ik nu eten krijgen? Ik heb nu al twee dagen honger. Op een dag was hij extreem hongerig. Hij had al dagen helemaal niets gegeten. Om zijn honger te stillen, zonder veel moeite en gedoe... bedacht hij een plan. Oh, ik weet nu wat ik moet doen. Om te gaan beginnen met zijn plan ging hij naar de kant van de poel met een droevig gezicht, zonder de bedoeling om vis te vangen. De vissen, kikkers en krabben dachten na waarom hij geen eten probeerde te vangen. Oh, hij lijkt zo droevig. Misschien heeft hij honger. Zal hij doodgaan? Een grote krab zag de droevige reiger en ging naar hem toe. Hallo oude reiger. Wat is er aan de hand? Je lijkt droevig. Helaas, er is wat slechts nieuws voor deze poel. Slecht nieuws? Wat is het? Nee, ik krijg er niet over mijn hardheidje te vertellen. Ah, kom op. Als het om de poel gaat, moeten we het weten. We leven hier ook. Oké, okay, als je aandringt. Ik ben bang dat binnenkort de poel geen vis meer zal hebben. Wat weer de bron. Van mijn eten is Geen vis meer zal hebben Oeh, waarom? Ik heb gehoord dat enkele mensen de poel gaan vullen met zand En er gewassen op gaan telen Oh mijn god, dat is echt te pech Ik moet het de anderen vertellen Het oh. zal verschrikkelijk zijn, echt is echt, is echt Wat moet we willen doen? Alle beesten uit de poel raakten bezorgd nadat ze de reiger gehoord hadden. Oh jee, wat moeten we nu gaan doen? Jij kan nog op het land gaan leven, maar wij vissen overleven dat niet. Ah, nu is er overal paniek. Omdat de situatie nu in zijn voordeel was gekeerd, zei de reiger... Geen paniek, er is een oplossing. Oh ja joh? ja. Ik ken een poel ver weg. Waar alle beesten veilig zullen zijn. Als de beesten interesse hebben, kan ik er elke dag een paar meenemen naar de andere poel. Waar ze veilig zullen zijn. Oh ja, alsjeblieft, help ons! Help ons! Help ons! Help ons! Iedereen in de poel wilde dolgraag de hulp krijgen van de reiger. Maar ik heb een paar voorwaarden. Wat? Wat? Wat? Wat? Ik moet rusten tijdens het reizen, omdat ik oud ben. En ik kan slechts maar een paar vissen tegelijk dragen. Oh, we zijn akkoord. Ja, dat is goed. Daar ben ik het mee eens. We gaan akkoord. De beesten waren klaar om met de reiger op zijn voorwaarden mee te gaan. Tijdens de allereerste reis nam de reiger wat vissen in zijn bek. Maar in plaats van ze naar een andere poel te brengen bracht hij ze naar een heuvel dichtbij en at ze op. Ah, nou, eindelijk is mijn honger voorbij. Na een tijdje te hebben gerust... kreeg hij weer honger en begon een tweede reis. Op deze manier kreeg de reiger de hele tijd vis zonder enige moeite. Binnen een paar dagen kreeg hij zijn gezondheid terug en werd sterker. De grote trap wilde ook gered worden... Breng me alsjeblieft ook naar de andere poel. Mooi moment om ander eten te proberen. Oké, okay, ik zal je de volgende reis meenemen. Tijdens de volgende reis, toen er wat tijd voorbij was... Hoe ver is die poel nu nog? De reiger dacht dat de krab best een onnozel wezen was... en nooit achter zijn gemene plannen zou komen. Jij idioot... Denk je dat ik je bediende ben? Er is geen andere pool hier. Ik heb dit plan bedacht om jullie allemaal op te kunnen eten. Nu is het jouw beurt om opgegeten te worden. De krab had opeens de gemene plannen van de reiger door. Ah, Ik zal zo niet doodgaan, jij egoïstische reiger. En zonder zijn verstand te verliezen... knip hij snel zijn scherpe klauwen dicht om de nek van de reiger. Ah, dat doet pijn. Het zal nu een beetje meer pijn gaan doen. De krab kneep de nek van de reiger helemaal dicht. En dus verloor de reiger zijn leven. Op een of andere manier sleepte de krab zichzelf terug naar de poel... en vertelde het hele verhaal aan alle beesten uit de poel. Iedereen bedankte de krab voor zijn inspanning. Oh, krab, jij bent zo slim. Nee, de reiger verloor zijn leven vanwege zijn hebzucht. En niet omdat ik zo slim was. Denk er altijd aan... Erg grote hebzucht is schadelijk. Het einde.